Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 16, Onder het Juk Twee weken geleden zagen we de Romeinen en Samniten aan één kant strijden tegen de Latijnen. Door de opoffering van Decius en de tactische beslissingen van Mannius Torquatus wonnen de Romeinen hun oorlog tegen de Latijnen en drukten zij er nieuwe verdragen doorheen. Na de oorlog was het weer even rustig en kon Rome zich richten op expansie van hun grondgebied. Iets dat ze eigenlijk nooit eerder echt doelbewust gedaan hadden. Het begon er steeds meer op te lijken dat Rome in staat zou moeten zijn om een veel groter gebied te beheersen dan ze eerder deden. Dan zou het ook eindelijk eens gedaan zijn met al die invallen van Volski en Etrusken, want die begonnen langzaam ook vervelend te worden. In deze periode brak er een ziekte uit in Rome, waardoor mensen bij bosjes dood neervielen, schrijft Livius. Het bleek dat een groepje vrouwen delen van de bevolking vermoorden met gif. Een van deze vrouwen vond dat ze te ver gingen en meldde het bij de id Toen ze de magistraten naar haar collega's leidden, troffen ze hen aan terwijl ze gif aan het mengen waren. Het verweer was dat ze bezig waren om medicijnen te bereiden tegen die vreselijke ziekte die de stad zo zwaar trof. Om te laten zien dat het echt waar was, dronken ze allemaal zelf ook van het mengsel. Niet veel later lagen ze allemaal op de grond, dood. Livius hoopt dat dit verhaal niet waar is, maar de Romeinen kozen wel op dit moment uit om wetten uit te vaardigen tegen het vergiftigen van iemand. Vervolgens werd een dictator aangesteld om een spijker in de muur te slaan. En toen dat achter de rug was, gaf hij zijn dictatorschap op. De andere grote macht van de regio, dat waren nog steeds de Samnieten, die kennelijk toch niet zo uitgeroeid waren als Livius ons wil doen geloven. Als Rome hen eronder zou kunnen krijgen, was dat een grote stap. Alleen, Rome verklaren niet zomaar de oorlog, want dat is niet eervol. Romeinen verklaren alleen de oorlog, als zij of hun bondgenoten aangevangen worden... ...en ze de held kunnen uithangen. Het plan was dus om de Samnieten uit de tent te lokken... ...en ze een oorlog aan te naaien, want dat is wel moreel verantwoord. Het plan was dat de Romeinen nederzettingen gingen stichten in Samnium. De Samnieten konden dan twee dingen doen. De Romeinen hun gang laten gaan of aanvallen. Beide opties waren in Romeins voordeel. Want als de Samnieten de Romeinen hun nederzettingen gunden... ...had Rome gratis land erbij. En als ze zouden aanvallen, konden de Romeinen hun arme burgers verdedigen... ...tegen de invallende barbaren. De dus te reageerden niet meteen, omdat ze geen extra oorlog konden gebruiken. In het zuiden streden ze tegen de Griekse steden van Magna Graeca en hun botgenoot uit Griekenland. Toen deze oorlog voorbij was, trokken ze wel naar het westen, naar Neapolis, het huidige Napels. Daar zetten ze een garnizoen neer om een deel van de bevolking bij te staan. Een deel van de elite van de stad zag dit niet zo zitten en vroeg de Romeinen om hulp. Rome had haar voorwensen om hem aan te vallen, al hadden ze liever gehad dat ze rond de kolonies konden beginnen met vechten want dat had veel meer land op kunnen leveren. Rome begon prima aan de oorlog en wist gemeenschap na gemeenschap los te weken van een alliantie met de Samnieten. Met de nieuwe manipulformatie waren de Romeinen hun vijanden ook op het slagveld veel als baas. In 325 gebeurde er iets onhandigs. Een van de consuls werd ernstig ziek en kon geen legers leiden. Om die reden werd de grootste generaal van de generatie, Lucius Papirius Cursor, aangesteld als dictator. Cursor kwam aan zijn bijnaam omdat hij zo hard kon rennen. Deze dictator staat dus bekend als Papirius de Hardloper. Hij stelde vervolgens Quintus Fabius Maximus Rullianus aan als zijn pademeester, en tweede man. Fabius was ook een gelouderde generaal. Dit weet al, moest de oorlog namens de Romeinen voorlopig leiden. Toen de heren Samnium binnengingen, bleek dat de tekenen van de goden niet bijzonder goed waren. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Maar feit was dat Papirius meende het ritueel opnieuw te moeten uitvoeren. Hij ging naar Rome om dat te doen en liet Fabius uit het hoofd van zijn leger met één opdracht. Wacht tot ik terug ben en doe niks. Papirius had zich nog niet omgedraaid, of verkenners melden zich bij Fabius met het nieuws dat de Samnieten niet voorbereid waren op een oorlog en zich gedroegen alsof er geen Romeinen in de regio waren. Fabius besloot dat dit, ook al had Papirius het hem strikt verboden, het ideale moment was om een grote slag uit te delen. Hij leidde zijn troepen naar een enorme overwinning en doodde ruim 20.000 Samnieten. Vervolgens stapelde hij de wapens van de vijanden op en verbrandde hen zodat Papirius er niet mee te koop zou kunnen lopen als hij terugkwam. Toen de dictator terugkwam, was hij niet blij met het verhaal, en hij sprak zijn pademeester in de hartste bewoordingen aan op het negeren van zijn bevel. Terwijl hij Titus Manlius torquatis prees, wat hij vorige aflevering deed en bijlen en stokken liet brengen, greep het leger in. Vandaag zouden er geen helden onthoofd worden. De dictator kon hoog en laag springen, en dat deed hij. Hij kon schreeuwen en tieren, en dat deed hij. Maar Fabius zou niet onthoofd worden. Het algemene beeld van de situatie was. De Papirius was gewoon jaloers was op Fabius, omdat hij de dus niet te zonder zijn hulp een oorwassing gegeven had en daar de roem voor zou krijgen. Er ontstond een grimmige sfeer die door het vallen van de nacht niet tot erger leidde. Fabius vluchtte naar Rome. In Rome aangekomen en snel daarna gevolgd door een ziedende Papirius, nam de Senaat het onder leiding van Fabius' vader het op voor Fabius. Papirius probeerde het nog, maar zelfs de macht van een dictator bleek grenzen te hebben. Om zijn eer en die van het dictatorschap nog enigszins te redden. Zag hij af van executie van zijn paardenmeester. Maar Fabius werd wel veroordeeld voor ongehoorzaamheid en werd uit zijn functie ontheven. Verder verbood de dictator hem om magistraat te worden, maar hij bleef leven. Met het idee dat daarmee de kou uit de lucht was, ging Papirius Cursor terug naar het legerkamp. Het leger was alleen niet blij met de komst van de dictator. Tijdens de komende veldslag tegen de Samniten toonden de Romeinen geen moed en doortastendheid en onthielden ze zich van verovering van gebied. Dit om de reputatie van Papirius te schaden. Papirius begreep de boodschap. Hij was in de kwestie rond Fabius te ver gegaan en had ze een hele leger van zich vervreemd. De komende periode hield hij zich bezig met haren van witte voetjes bij zijn manschappen. Hij bezocht de gewonden en toonde zich milder naar zijn soldaten. Zijn opzet lukte en in de volgende veldslag wonen de Romeinen overtuigend. Papirius reputatie was gered en hij zou in de oorlog nog een belangrijke rol spelen. De Samnieten hadden in 321 een antwoord op deze nederlaag. Dit antwoord kwam in de vorm van een slinkse list. De Samnitische bevelhebber Gaius Pontius kwam erachter dat de Romeinen in de buurt waren en stuurde soldaten die kant op om hen te misleiden. Deze soldaten verkleedden zich als schaapsherders en vertelden allemaal het verhaal dat de Samnieten bezig waren de stad Luceria te belegeren. De Romeinse consuls trapten er met open ogen in, omdat Luceria een bondgenoot van de Romeinen was en bovendien zo lag dat er wel wat land te winnen zou zijn, gingen de Romeinen all-in en stuurden beide consuls via de kortste weg naar de stad. De Samieten waren daar natuurlijk niet, die zaten halverwege. De kortste weg naar Luceria ging over de Koudijnse passen, een smalle strookland tussen twee bergwanden in, met twee in- en uitgangen. De beide consuls liepen de pas in. Aan de uitgang hadden de Samieten de weg versperd met stenen, boomstammen en dergelijke. De Romeinen keerden daarom om en zagen dat ook de ingang ondertussen was gebarricadeerd. De consulaire legers zaten gevangen. De consuls gaven hun soldaten opdracht om een versterkt kamp te bouwen, maar in die positie had dat geen enkele zin. De Sammieten konden toekijken en wachten tot het voedsel van de Romeinen op was, voor ze van de honger op zouden geven. Als de Romeinen een desiusje wilden uithalen, was de positie van de Sammieten veel beter dan vier weken geleden. De Romeinen waren gedoemd. Het ergste was dat ze niet één keer een zwaard hadden mogen trekken om zich te verdedigen, een ongekende schande voor de Romeinen, waar ze de komende eeuwen niet echt overeenkwamen. kwamen. Soms werden de Romeinen verslagen op het slagveld, soms was dat behoorlijk overtuigend, zoals we straks tegen Carthago zullen zien. Maar deze keer was er niet eens een veldslag. De Samnitische commandant wist niet goed wat hij met de Romeinen moest doen, nu hij ze in een kansloze positie had gekregen. Gelukkig was hij de zoon van Herennius Pontius, een gepensioneerde oude generaal, die weliswaar lichamelijk niets meer voorstelde, maar geestelijk niets van zijn pluim verloren had. Zo lief stuurde zijn vader een brief met de vraag wat te doen. En het antwoord was, laat ze allemaal vrij. Gaius zag dit niet zo zitten en stuurde een nieuwe boodschap naar zijn vader. Deze kwam terug met een heel ander advies, slakt ze allemaal af tot de laatste man. Omdat dit nogal een omslag was, snapte Gaius het helemaal niet meer. Dus liet hij zijn vader naar het kamp komen om toe te lichten wat hij bedoelde. Misschien begon de ouderdom ook zijn geestelijke vermogens aan te tasten. De oude man kwam opdrapen en lichtte zijn verhaal toe. Het beste idee bleef om de Romeinen te laten gaan. Hiermee zouden de Samnieten de eeuwgedank en vriendschap van de Romeinen winnen en zou Gaius de geschiedenisboeken ingaan als een held. Een tweede optie kon ook wel, namelijk het compleet afslachten van het leger. Hierdoor zouden de Romeinen zodanig verzwakt zijn, dat ze tijdelang geen gevaar meer zouden zijn voor Samnium. Ze zouden terugkomen, maar dat duurt nog wel even. Een derde optie is er eigenlijk niet. Het was of extreme mildheid, of extreme hardheid. Ga je straks beide extremen niet zitten. Het doden van het hele leger van 50.000 man kon hij niet verantwoorden aan de goden, en de mensheid Vrijlaten kon hij niet verantwoorden aan de bevolking van zijn land. De Romeinen hadden de afgelopen tijd nogal wat ellende aangericht en Gaius vreesde dat de bevolking het niet zou accepteren als dat onbestraft zou blijven, zeker op het moment dat het zo makkelijk kon. Daarom besloot hij tot een derde optie. Hij liet de Romeinen vrij, maar niet voordat hij hen al hun wapens en kleding op één kledingstuk na had afgenomen en hen had gedwongen onder het juk te gaan, dus dan niet te maken in een tunnel van speren waar de Romeinen achter elkaar onderdoor moesten kruipen. Verder zou hij de consuls een vredesverdrag tot de stop duwen. En een grote groep jonge edelen als gijzelaars behouden, tot de Romeinen akkoord waren met het verdrag. De consuls mochten als garantie voor de vrede dienen, zodra ze de boodschap in Rome hadden overgebracht. Ze beloofden aan de goden dat ze zichzelf aan de Samnieten zouden overgeven als de Romeinen niet akkoord gingen. Herennius barstte in huilen uit toen hij dit bijzonder slechte idee hoorde. Onder het jukgaan gaan is voor de eergeile Romeinen een lot dat veel erger is dan de dood of verkocht worden als slaaf. Door de soldaten aan deze belediging te onderwerpen en ze niet te doden, maakte zijn zoon geen vrienden en schakelde ook geen vijanden uit. Zoals het een goede Romein betaamt te doen, moesten de vredesvoorwaarden eerst nog eens voorgelegd worden aan de Senaat in Rome. Dus het Romeinse leger tot botbeledigde mannen in lendendoekjes liep in een stilmars naar de stad. Je kon een speld horen vallen, maar Gaius Pontius had wel kunnen weten dat het niet alleen verslagenheid was, maar zeker ook ingehouden woede. Hier waren de Samnieten nog niet klaar mee. Het nieuws van de blamerende nederlaag bereikte Rome voor de troepen en de hel brak los. Overal werd gehuild, schrijft Appianus. En een jaar lang mochten geen feesten, huwelijken en dat soort leuke dingen plaats hebben. Wat hier gebeurd was, was onacceptabel en onromeins. De soldaten glipten midden in de nacht de stad in om de hoon van hun landgenoten niet te massaal over zich heen te krijgen. Sommigen kampeerden buiten de stad in de velden. De nederlaag bij de Kordijnse passen was onvergelijkbaar veel erger dan alle andere nederlagen die de Romeinen ooit hadden geleden. Zelfs de plundering van de stad viel in het niet want toen hadden ze er tenminste nog voor gevochten. Aangekomen in Rome mochten de consuls zich verantwoorden bij de Senaat, die een vredesverdrag ter overweging onder de neus kregen. De consuls Purius Postumius had onderweg naar Rome duidelijk de gelegenheid aangegrepen om na te denken over de volgende stap. Hij stelde voor om hem en zijn collega, die waarschijnlijk enthousiast, ja, zat te knikken, in ketenen aan de Samnieten over te dragen, met een bericht dat de Romeinen niet akkoord gingen met de vrede. Op deze manier hadden de Romeinen geen verdrag geschonden, want de garanties waren er. Of de beide heren goed behandeld zouden worden in die paar uur die ze nog over hadden, dat is een ander verhaal. De Senaat was het eens met Postumius en stuurde de consuls naar Samnium. Volgens Livius ging Pontius niet akkoord met de overgave van de consuls en liet hen vrij. Wat hem betreft was er een vredesverdrag tussen de twee volkeren, wat de Romeinen er ook van mogen denken. Het is maar de vraag wat er waar is van het hele verhaal van Postumius, want het ruikt naar propaganda. Romeinen geven niet toe. Dat was het beeld dat de Romeinen, zeker in de tijd van Livius, zichzelf voorhielden. Vijf is wel dat er vijf jaar lang nauwelijks gevechten zijn geweest, dus een vredesverdrag voor die periode klinkt aannemelijk. Of het slim zou zijn voor de Romeinen om aan te vallen, dat is een andere vraag. De slag bij de Kaudijnse passen leerde de Romeinen dat de Samnieten ook slim konden zijn en een waardige tegenstander waren. Laten we nou voorzichtig zijn en even niet aanvallen, want anders raken we straks alles kwijt. Over twee weken, zien we dat de Romeinen toch weer stappen zetten om Samnium eronder te krijgen. En zien we dat ze daarvoor letterlijk over gebaande paden konden lopen.